Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte van de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam in Zuid-Holland... werd gezocht door de politie. De man was waarschijnlijk ook betrokken bij een dodelijk misdrijf afgelopen woensdag in Vlissingen. Daar werd een man dood in een winkel gevonden. Kort na de schietpartij van vanmorgen werd duidelijk dat de verdachte dezelfde man was... als waar de politie in Zeeland naar op zoek was. De verdachte heeft geen strafblad... Wel staat hij bij de politie bekend als een overlastgevende persoon. De verdachte is een oud cliënt van de zorgboerderij. Burgemeester, de burgemeester van Alblasserdam, is geschrokken. Laten wij, zeg ik tegen alle Alblasserdammers en ieder die hier compassie mee heeft, laten wij om hen heen gaan staan, zoals wij dat in Alblasserdam gewend zijn te doen. Compassie en omzien naar elkaar. Want in ons dorp staan we voor elkaar, elkaar klaar. Bij de schietpartij kwamen een meisje en een vrouw om het leven. Twee mensen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. In de hoofdstad van Cuba, Havana, was een explosie bij een hotel. Op de foto's is te zien dat het gebouw grotendeels is verwoest. Wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Let op als je speciaal bier van de Tesselse Bierbrouwerij in huis hebt. Het kan zijn dat er glasplinters in zitten. Het gaat om 75 centiliter glas Tessels schuimkoppen met de houdbaarheidsdatum 22 december 2022. Het glas is losgekomen van de bovenrand van de fles. Dus wacht nog even met opentrekken en breng het biertje terug. En het is een belangrijk weekend in het voetbal. Als Ajax op Super Sunday ook maar wint van AZ en PSV dan ook nog eens verliest van Feyenoord, zijn de Amsterdammers kampioen. De fans van Ajax zullen de tap vast koud willen zetten. Maar trainer Ering Tegag wil daar nog niet aan denken. Wij zijn bezig met die wedstrijd tegen AZ en we moeten die winnen. We hebben wel alle wedstrijden gewonnen op één na, na de winter in de competitie. De sfeer is goed, werd goed getraind. Ze zijn eager, ze zijn met elkaar bezig. En ja, dat geeft mij vertrouwen. Ajax AZ begint zondag om half drie. En anderhalf uur later moet PSV aan de bak. Het weer, het was een zonnige dag. Morgen vroeg wat regen. In de middag wel weer zon, dan tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog steeds veel vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Rodolf Veen en de Schiphol staat 6 kilometer. Je hebt daar 50 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is dicht vanwege politieonderzoek na een ongeluk vanmiddag. Dat onderzoek en het opruimen duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanavond. Je kan wel gebruik maken van de parallelbaan. Je kan ook omrijden, flink omrijden, via Utrecht over de A12 en de A2.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 to the rhythm of the beat papa, butterball, papa, butterball, bee, papa, to the rhythm of the bee, papa, butterball, papa,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 I am. Who the hell? Who the hell? I know who the fuck Baby, quien te escucha hablando, te cree una mentira, la puedes vender. Solo yo sé que cuando tú me ves.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 Is. Ooh, yeah. Yeah. Like a cat.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 Screw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 het is kieptabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het, eh. het leek zo perfect doordat ze zei. Doe mij maar zoete witte wijn en een blietzaam met allen los. Yes, Wie had dat gedacht? Oh, Want nu is het de echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn en die blietzaam met allen los. Ik ben zo op de sai We'll <laughs> be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 4 bier, geen water. Hey. Het is zo 5, 6 uur later. Hey. Mijn papa zit de mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de hout. We geven geen. Oh. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zaar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Stop. Je weet het, de, de aller, aller, aller, oh, de allerlaatste, de de echt de allerlaatste, we gaan nog niet, we blijven allemaal, over oh, de laatste, echt de allerlaatste, de rekening is toch nog niet bezauwd. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM.